Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NS3. In Libië wordt een onderzoek gestart naar de doorbraak van twee dammen in het oosten van het land afgelopen zondag. Daardoor kwam een groot deel van een belangrijke kuststad onder water te staan. Daarbij zijn volgens een rapport van de Verenigde Naties meer dan 11.000 mensen omgekomen. Deze BBC-verslaggever beschrijft de ravage na een week. It's things like this that really show you the explosive power of the water that cascaded through this city, and you can see now this scar on the landscape where buildings once stood, people once lived, and there's nothing left. Ja, ze zegt dat er weinig tot niks nog overeind staat. Overal ligt een dikke laag modder. In Rotterdam is vannacht iemand betrapt nadat een explosief afging bij een huis. De buren zagen dat na de explosie iemand zich verdacht gedroeg in de straat. Ze grepen hem vast tot de politie er was... En er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Gisternacht ging er in dezelfde straat ook al een explosief af. Een van de oprichters van muziekblad Rolling Stone is ontslagen bij de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat museum heeft hij zelf opgericht. Het is een plek waar je de geschiedenis van de rock'n'roll kunt zien. Eerder deze week gaf de oprichter van het blad een interview... waarin hij racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken zou hebben gedaan. En in Amsterdam komt vandaag de top van de tatoewereld bij elkaar. Honderden tatoeëristen zijn naar de hoofdstad gekomen om met elkaar te borrelen en natuurlijk om tatoeages te zetten bij wie dat wil. Maar dat doen ze wel in opperste concentratie. We chanten some uh, mantras als so we met andere mensen dan het proces. En het niet goed voor de tattoo. Ja, voordat ze die naald in de huid zetten, zeggen ze eerst een paar mantra's. Dat is een soort spreuk die positieve energie zou brengen. De bezoekers die plaatsnemen op de tattoetafel vinden het allemaal wel best. Of, of het echt werkt, geen idee. Maar ja, ik sta er voor open voor. Dus uh, ik vind het allemaal mooi. En dan heb ik nog het weer voor je de dag begint op veel plekken met buien. Vanmiddag wordt het wat droger en gaan we nog een zonnetje zien. Het wordt een graad of 22 tot 26 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat file tussen Beverwijk Oost en Knoopend Rottepolderplein 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. De brug heeft daar even open gestaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 I'm can be just long How do you like your ex in the morning? Goedemorgen ZFM luisteraars. Welkom aan de speaker zal ik maar zeggen. Welkom bij de zoveelste aflevering van dit langstlopend programma in het bestaan van ZFM Jazz. Vandaag prachtige stukken eh, samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter Den Boer en de rode draad vandaag is jazzmuziek uit de Europese landen waar eh, die niet zo bovenaan staan als we het over jazz hebben. De kwaliteit van de jazzmuzici is uh, al heel lang in Nederland toonaangevend als we in Europa krijgen, kijken. Wij hebben hier uh, heel veel goede jazzorkesten, goede jazzmusici. Uh, de conservatoria die puigen elk jaar weer grote aantallen getalenteerde muzikanten uit... En, het leuke daarvan is dat heel veel van die mensen natuurlijk regelmatig bij ons in de, in de krocht verschijnen in de, tijdens de jazzconcerten. Goed, uh, maar we hebben natuurlijk altijd en eeuwig onze grote Amerikaanse voorbeelden. Zoals uh, onze meneer Ben Webster, die ik nu op de draaitafel heb liggen. En die heeft heel lang in Nederland gewoond, maar ook in Denemarken. En. Ik ga nu een prachtig stuk laten horen. Stormy Weather. Het is het nog net niet, maar als ik naar buiten kijk... Maar het gaat wel die richting uit. Nee hoor, vandaag niet. En die omringt zich met de grote Deense jongens. Niels Pedersen uh, op de bas. Axel Riel op het slagwerk, om even wat te noemen. En op de piano Kenny Drew. We gaan luisteren naar een uh, stuk, zoals gezegd... Stormy weather. Bye. Ja, een prachtige vertolking van Stormy Weather... door Ben Webster met een deels Deense begeleidingsgroep. Ik blijf nog even in Denemarken om daar uh, aandacht te vragen... voor een pianist, uh, sorry, een bassist van Wereldformaat. En dat is uh, Niels Henning Ørsted Pedersen... Niels Henning genoemd in de muziekringen. Dat is een uh, jonge man die uh, groot is geworden als uh, bassist. Een van de grootste van Europa, mogen we zeggen. Staat op meer dan 400 uh, LP's en uh, CD's als uh, begeleider. Heeft nog les gegeven in Amsterdam. Heeft een aanbod gekregen in zijn leven ooit om bij Count Basie te gaan spelen... In het orkest heeft hij afgeslagen. Want hij wilde graag in Denemarken muziek blijven maken. Hij uh, heeft gespeeld met Sonny Rollins, Bill Evans, Dexter Gordon. Nou ja, onze Ben, die we net horen. Het was gewoon een uh, fantastische man. Is uh, alweer in 2005 overleden. En uh, hij is hier nog geweest. Heeft hier de beurt gekregen op het North Sea Jazz Festival ergens in de uh, de jaren eind 80. Nou, het was gewoon een uh, een, kei. een kanjer heeft zijn eigen trio ook gehad. En daarvan ga ik nu eens laten horen. Dat um, uh, trio, daar zat bij een Canadese pianist René Rums. En een Deense drummer Jonas Johansson. En zij gaan een wals spelen, maar toch weer in een ander tempo. Dat is natuurlijk ook reuze interessant. Someday my prince will come. Someday my prince, welcome Niels Henning. Ik ga nu eens laten horen van een, een Nederlandse vibrafonist, Laten we zeggen het Oost-Nederlandse broertje van onze Frits Landesbergen. En dat is Hein de Jong. Een uh, veel gevraagd en een kundig slagwerker, docent en een de uh, ja, uitermate goede vibraphonist. Ik heb hier een opname waar Chris Strik, geen onbekende hier, aan de piano zit. Berend van den Berg. Sorry, Chris Strik aan de slagwerk. werkt. Berend van den Berg op de piano. En Stefan Lievenstro op de bas. Nou, hij weet zich omringd door een bed van uitstekende muzici. En we gaan luisteren naar een, een stuk. How deep is the ocean? En van Heine Jong naar een orkest dat de oude danstraditie hoog in ere houdt. Het um, Pasadena Roof Orchestra in 1970 opgericht. En nog steeds Alive and Kicking, een stuk van Ellington, In My Solitude... Solitude, een compositie van Duke Ellington. Gespeeld door de Pasadena Roof Orchestra. En wat altijd knap is, zij zijn met zijn... ik dacht maximaal tien, negen of tien man... maar ze spelen beheerst en het lijkt altijd wel... of het een mooie grote big band is. We springen in het kader van de Europese jazz... naar Zweden, Monika Zetterlund en het quartet van Arne Domeres, Deep in a Dream. I dim all the light And I sink in my chair The smoke from my cigarette is kz en het kwartet van Arne Domeroes. Ik ga nu laten horen: een uh, Amerikaan, Amerikaanse saxofonist, Lenny Niehaus. Niet zo bekend bij ons, maar wel heel erg bekend in het uh, jazz spectrum, zullen we zeggen. Is begonnen in de band van Stan Kenton en. Uh, ja, toen, daarna is hij gaan uh, spelen met allerlei grote jongens. En uh, vooral gaan schrijven. Muziek voor Melton May, Dean Martin, Carl Bunnett. En uh, weer later heeft hij al zijn muzikale talenten gegooid in muziek voor de, alle films, of heel veel films, van Clint Eastwood. Honderd composities op zijn naam staan, heeft het allemaal verdiend. We gaan luisteren naar een stuk. Johnny Mercer. I remember you. En luister vooral naar de prachtige akkoorden... die de rest van het combo steeds spelen van zijn Quint. gaan wij terug naar Denemarken, naar een saxofonist Max Bruel. En dat was een van de toonaangevende pioniers in de Deense naoorlogse jazz. Um, overal gespeeld, uh, veel gedaan en uh, mooie dingen op de plaat gezet. Waaronder het volgende stuk, Marxism, Max Bruel. Oh, oh, oh, Van Denemarken gaan we naar Italië. Daar hebben we de zangeres Julia de Palma, en die zingt uh, Pennies from Heaven. Every time it rains, it rains, Pennies from Heaven. Don't you know which cloud contains pennies from heaven? You'll see your fortune falling all over town Be sure that your umbrella is upside down Trade them for a package of sunshine and flowers if you want the things you love you must have shy and when you hear it thunder don't run under a tree there'll be pennies from heaven for you and me every time it rains it rains pennies from heaven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 Yes. En het leuke van dit programma is dat uh, wekelijks andere presentatoren... weer andere facetten belichten van de jazzmuziek. Wat uh, een ongelooflijk breed spectrum heeft. En als je dan al die prachtige opnamen hoort... dan realiseer je hoeveel mooie muziek er gemaakt wordt. Na de coronatijd is het weer, uh, weer gelukkig weer in opgaande lijn op de podia. Zo ook, als, uh, zo ook op het Zandvoortse jazzpodium. Jazz in Zandvoort. Dat elk jaar maar weer doorgaat... met de mooiste en interessantste stukken. En uh, we hebben op 8 oktober... weer uh, een mooi programma in het vooruitzicht... dat Hans Rijmers en de Zijnen weer... Uh, tevoorschijn toveren, ons voorschotelen. Eh, 8 oktober hebben we in de krocht... Tribute to Ak van Rooijen en Benny Colson. Een uh, trompet en een saxofoon. En dat wordt uh, hier gebracht door een zeer interessante... goed doortimmerde groep, de The Hague Jazz Project. 8 oktober, kijk verder op de website... En, uh, Ga alvast van tevoren genieten. Bestel kaarten, want... regelmatig uh, moeten mensen... achter het net vissen, omdat ze te laat zijn. Het zij gezegd. Net Ja. Goh, hoe komen we daar nou weer bij? Die heeft natuurlijk talloze dingen gedaan. En ik heb hem nu... op de draaitafel liggen. Omdat ik... Uh, een cd gevonden heb... waar hij begeleid wordt... door Jack... Constanto op de congas en de en, en allerlei handslagwerken en we gaan luisteren naar hun vertolking Yes Sir That's My Baby Yes Sir That's my baby No, sir, don't mean maybe Yes, sir, that's my baby now Yes, ma'am, we've decided No, ma'am, we won't hide it Yes, ma'am, you're invited now By the way By the way that preacher, I'll say, with feeling, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. met Jack Costanzo. Ik blijf nog even in de States, want ik wil graag iets laten horen van meesterfluitist Herbie Mann. Hij uh, begon zijn carrière op de saxofoon en stapte over op de fluit. En dat is voor kenners en, uh, uh, die weten, kenners weten dat dat op zich niet zo moeilijk is, want de grepen... ...op de fluit, die komen zeer wel overeen met de grepen op de saxofoon. Daarmee zeg ik nog niet dat elke saxofonist fluit kan spelen. Maar Hubby Man doet dat fantastisch. Hij eh, is op enig moment een conga-speler tegengekomen... ...en ging zich toen eh, toeleggen op de Bossa Nova. Dat leidde tot een toernooi door Brazilië... ...en daar is hij eh, heel erg beroemd en bekend geworden... Hij heeft ooit nog een CD of een LP opgenomen met het uh, trio van onze eigen Wessel, Wessel Ilken. Nou, ik ga laten horen: een, uh, een stuk, een bekend stuk, de St. Louis Blues, maar dan op zijn manier. St. Louis Blues, Herbie Man. We lopen al een beetje richting klok. En, uh, maar niet getreurd na het nieuws van 11 uur... hebben we nog een uur ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld, gepresenteerd door Peter Den Boer. Dus we hebben nog even... Ik ga nu weer even terug in mijn tocht door Europa. Mijn jazz-muzikantentocht. Uh, en dan kom ik in Frankrijk terecht bij Sacha Distel, een um, jazzgitarist. Hij was natuurlijk ook uh, uh, pro, uh, producer, componist, uh, televisiemaker... van alles en nog wat. Maar wij gaan naar hem luisteren uh, als zanger-jazzgitarist. Um, hij is op een enig moment naar Engeland vertrokken... om zijn taalkennis... Uh, naar Amerika vertrokken om zijn taalkennis te verbeteren... en zijn uitspraak. Nou, dat heeft hem wel geholpen. Hij heeft nog een relatie gehad, dat wisten wij helemaal niet... met de mevrouw Brigitte Bardot. Ja, wie niet, zou ik zeggen. En uh, hij heeft heel veel op de plaats gezet... en we gaan nu luisteren naar een, uh, een stuk... Voor Sacha, nou, een compositie van Michel Legrand.